...op 106,9. Straks het, meer. GFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Australische onderzoekers hebben ernstige fabrieksfouten gevonden in de motoren van de Airbus A380. Vorige maand moest een toestel van de Australische maatschappij Qantas een noodlanding maken in Singapore, nadat een van de Rolls-Royce motoren het had begeven. Volgens het onderzoeksbureau wordt er bij de productie een onderdeel van de motor niet goed geplaatst, waardoor schade ontstaat aan een brandstofleiding. En daardoor kon er olie lekken met brand en motorpech tot gevolg. In het zuiden van Peru zijn bij een verkeersongeluk vijf Nederlanders omgekomen. Ze zaten in een toeristenbus die in de buurt van het Titicaca-meer frontaal in botsing kwam met een vrachtwagen. Het ongeluk zou zijn veroorzaakt door een inhaalmanoeuvre van een andere bus. Ook twee Belgen en twee Peruanen kwamen om het leven. De files zijn deze ochtend spits niet veel langer dan normaal. De nou, ANWB verwachtte vanwege het winterweer een drukke ochtend op de snelwegen, maar tot nu toe valt het mee. De sneeuw die op de linkerbanen en spitstroken was gewaaid is volgens Rijkswaterstaat op veel plaatsen verdwenen. Op de binnenwegen kan het wel gevaarlijk glad zijn. Minister Schultz wil in maart beginnen met de invoering van 130 kilometer op de snelwegen. Ze wil niet wachten tot een onderzoek naar onder meer de milieueffecten helemaal klaar is. De PVV en de VVD wilden de maximumsnelheid al in januari naar 130 verhogen. De minister komt hen nu ten dele tegemoet. Op welke wegen vanaf maart al harder gereden kan worden is nog niet duidelijk. De NASA geeft vandaag meer uitleg over de ontdekking van een bijzondere vorm van leven op aarde. Een Amerikaanse geobioloog heeft een bacterie ontdekt die kan overleven zonder fosfor in zijn DNA. Tot nu toe werd zoiets voor onmogelijk gehouden. Het kan betekenen dat er in de ruimte vormen van leven mogelijk zijn waar tot nu toe geen rekening mee werd gehouden. Het weer in bijna het hele land wat sneeuwt, vriest ongeveer 7 graden. In het noordelijk kustgebied zijn later stevige winterse buien. Vanmiddag vriest het 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in familyland Leiden.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 Zandvoort. Zandvoort, heeft, Zandvoort het. heeft het al twintig jaar. En jij Beleefd beleeft het. CFM in 2010 al twintig jaar live. Met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ja, het is zaterdag 27 november. Ja, We beginnen er gelijk in te gaan, heb ik gehoord. Van Roy Haldeman, die staat aan de knoppen te draaien. En er gaat ja? van alles gebeuren weer vandaag. Um, ...onze gastvrouw is vandaag Yvonne Roosendaal... ...en die heeft ook de redactie gedaan met Maya van der Linden. En naast mij zit Don de En naast mij? zit ben Zonneveld. En zeer goede morgen. Goeiemorgen en goedemorgen alle luisteraars. Wat gaan we doen, Don? Ja, een heel programma. Maar jij was een beetje laat. Dan moest je sneeuwkettingen om je fiets uh, nou, nou, leggen. Ja, zoiets, uh, uh, uh, Je ziet het. Uh, uh, nog? Het, het sneeuwt, gelukkig een keer in Zandvoort. En we hebben trouwens wat over te vertellen. Het is een beetje de opmaat naar uh, winterwonderlandzandvoort.nl oh, ja. En, uh, ja, er gaat heel wat gebeuren in, in winterwonderland.nl Maar er zijn nog heel veel vrijwilligers nodig ja, voor, voor de, het bezetten van de ijsbaan Ja, de schaatsen uitlenen ja, en, ja. en al dat soort dingen ja. Schaatsuitleen, uh, kassa, ijsmeesters zijn op de cursus geweest inmiddels ja, Maar als het zo doorgaat, uh, kunnen die schaatsen gaan uitlenen ja, ja, ja, ja, ja, dat, dat, dat, Het moet niet echt vriezen voor de winterwonderland ijsbaan Nee, dat hoort me ook ja. Vrijwilligers kunnen ze opgeven bij winterwonderland.nl dat het ja. even gezegd heeft. Ja. Nee, en, en het wordt zo gezellig uh, in het dorp. Dat moet lukken. Gewoon. Nou, het wordt helemaal gezellig in het dorp. Want het begint volgende week al 2 en 3 december met koopavonden. Zwarte en Ja. Ja. ja. Maar, wat gaan we vandaag doen? Vandaag uh, gaan we gaan zo gaan meteen starten. met uh, de redboot. Met de KNRM. Waar uh, Jan Willem van de Buit iets komt uh, vertellen erover, uiteraard. Maar hij heeft ook een. Uh, een, een oproep, een verzoek. Uh, Zo langzaam dan zijn er wat jongere vrijwilligers nodig. Jongere vrijwilligers, ik heb ook MV gezien. Uh, MV, ja. Ja. Oh, ja, nou, ja. Dan gaan we het horen. Ja. Uh, daarna uh, komt uh, Hans Reimers uh, iets vertellen over uh, ja, jazz wat, in Zandvoort. Jazz. Altijd, altijd natuurlijk. Ja, ja. Maar nu wat speciaals, een kerstconcert. Ik ben benieuwd. Een jazz kerstconcert. We gaan over de inhoud wat horen. En dan uh, het laatste item voor uh, de boodschappen is dan uh, Mora Renabel de Lavalette. Die komt praten over haar plannen uh, voor een jeugdige groep, Een groep waar eigenlijk moeilijk altijd iets voor te doen is. Van 12 tot 16 jaar. Het is geen plan meer, want ik heb gisteren haar al een ballonnetje op zien laten. Oké. Okay, nou Bij To Be. Oké, okay, heb ik nog niet gezien. We gaan het horen. Oké, okay, daar gaat ze erover vertellen. Na het boodschappen en het nieuws uh, komt Kees van Deursen van GroenLinks vertellen waarom hij zo teugen was. Was hij teugen? Teugen, het par parkeerplan. Dus dat, uh, hij gaat vertellen waarom hij uh, tot aan het uh, einde toe werd volgehouden. Of GroenLinks eigenlijk. Hij niet. Dat was uh, En niet. GBZ. GBZ was ook tegen. G GBZ ja. en D66. Ja. Uh, maar die was er niet. Nee. Ja, die dan... kon niet stemmen. Dat stem je niet. Nee. Maar zij waren tegen. En dat hebben ze tot het einde toe. Ze hebben zich niet laten overtuigen door de rest. Nou, we zullen eens vragen waarom uh, eigenlijk. Wat ja. dan zo zwaarwegend was in het geheel. Hoor het argument? Hoor het argument, ja. Ja, dat was toch wel leuk met het parkeren. Ik, ik zat later nog eens te denken: van, wat is er nou eigenlijk veranderd met het nieuwe plan ten opzichte van 10, 15 jaar geleden? Mm -hmm. Ik kan ook weer overal als bewoner van Zand, ik kan weer overal parkeren. Nu. Alleen moet je nu betalen. Alleen kost hem 80 euro, <laughs> dat is het verschil. Nou ja, het verschil is uh, dat je korting krijgt. Ja, ja, oké. u ja. betaalt nu 113 euro. Ja, maar ja, goed. Als bewoner van Nieuw-Noord kost het me helemaal niets. Daar gaan we straks ja. nog even over hebben ja. over Nieuw-Noord. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar goed, we gaan met Kees erover praten. Je hoort het. Ja. Ja, en dan hou ik me hard vast voor de feestmarkt morgen, want daar gaan we zo om rond half twaalf over praten. Nee, ik hou me hart niet vast. De feestmarkt is altijd een gezellig ding. Um, er, er gebeurt weer van alles. En je kijkt naar achteren en het sneeuwt. Ja. Maar ik durf het niet te voorspellen, maar vrijwel altijd begint de markt met prachtige mooie. Ja, dat is, dat is waar. Ja, dus? ja en, en een beetje sneeuw is ook nergens verhoogde nee. stemming. Over. En we sluiten af met uh, onze vaste briefschrijver, Johan Werenpoot, ja. over classic concert. En we hebben nu een, een, een, een klein uh, opmerking in die brief geschreven. Ja? Ja, en het, het begint met een dollarteken. Oh, een oh euro -teken, ja, toch? Euroteken. euro We ja, ja, gaan hij, dat uh, zien. Hij komt een wat minder prettige boodschap geven. Maar... Ja, ach, uh, uh, ik heb het gelezen en hij zegt toch, uh, na zoveel jaren is het tijd dat. En we hebben al, uh, al honderd keer gevraagd van jullie blijven voor niks. En de uh, collecte is, is altijd goed geweest. Ja. En nu is het zover. Ja, uh, ja ik een kleine bijdrage. Ja. Nou, ja, voordat, voordat we nu verder gaan, uh, ik denk dat we even een muziekje moeten draaien. We hebben een nieuw hoofdtechnisch dienst bij CFM, oh, Benno Veug. Die is hoofdtechnisch. En Benno drukt meteen zijn stempel op het programma. Want die heeft een verzoeknummer. Uh, wat ver, voor verzoeknummer? <laughs> ja, muziek. Ja. En dat is Roy. Make-Jagger. <laughs> nou, Roy, play it. Dat hij wel zijn stempel erop zet, die Benno Veug. Ja, we weten meteen wie die is. Daar gaan we het eens over hebben straks. Maar we hebben nu uh, bij ons aan tafel en welkom Jan Willem van der Bout. Goedemorgen. Goedemorgen Jan Willem. Schipper van de Anna Police. Annie. Annie Police. Ja, ik zit daar vaak fout in. Maar goed, hoe is het Jan Willem? Goed. Ja, uh, wordt er nog gevaren afgelopen tijd? Is er nog gevaren? Er is uh, gevaren uh, afgelopen zaterdag met uh, trouwe donateurs. Dat houdt in uh, mensen die al 50 jaar donateur zijn bij de KNRM. Die worden uh, landelijk in het zonnetje gezet bij ieder station. En uh, wij hebben een aantal ontvangen en daar uh, uh, zijn we mee uh, de zee op gegaan, onder andere. 50 jaar donateur, dan uh, ben je al heel vroeg begonnen. Of uh, heb je hele oude mensen? Het zijn vaak mensen op een aardige leeftijd. Ja, ja. Uh, ...waarbij een aantal uh, voortkomen van die ooit een jacht hebben gekocht en gelijk vroeger donateur werden. Of mensen die vroeger uh, zeevaartschool uh. deden en ook toen de tijd automatisch uh, donateur werden van de KNRM. En dan ben je daar geronseld op zeevaartschool? Dat, Dat lijkt er soms <laughs> wel op. <laughs> maar wel Eigenlijk, een goede zaak. Het ja, ja, nou, is een hele goede zaak. Ja. Jullie kunnen altijd donateurs gebruiken, heb ik begrepen. Klopt. Er gaat heel veel geld in, in om in, in heel Nederland in de KNRM. En de buitengeld... Hebben jullie nu ook mensen nodig? Ja, uh, wij zijn op zoek naar mensen die vooral uh, door de weekse overdag uh, beschikbaar zijn uh, om zeg maar iets uh, breder uh, potentieel te hebben aan opstappers. Uh, we redden het tot nu toe uh, wel, maar het is altijd even fijn om ruimer in je jasje te zitten qua mensen. Jan-Willem, als ik even mag inbreken. Ja? Je, hebt het over, je hebt het over opstappers. Wat voor functies kennen jullie en wat doen ze ongeveer? Binnen het station hebben we zeg maar vier functies. Walbemanning. Die helpt aan de wal en die zorgt dat de bootwagen naar het strand gaat en het water ingaat. Je hebt opstappers. Dat is eigenlijk multifunctioneel. Die moeten alles kunnen. We hebben schippers... En we hebben motordrijvers die zorgen voor het motorisch gedeelte. Ja, oké. Okay. Uh, en aan de wal, dat is dan uh, de bijvoorbeeld de chauffeur van, hoe noem je dat? De, de, de trekker of de bootwagen? Of de, de bootwagen. De bootwagen. Tom Looier, de chauffeur. En met ja, dit, een dit een heel, zal die blij mee zijn. <laughs> <laughs> en met een heel duur woord Citrek-drijver. Uh, uh, uh, drijver ja. Driver. ja. En geen buschauffeur. <laughs> nee, buschauffeur. <laughs> nee. Jij haalt aan uh, mensen overdag. Ja. ja de, de, de doorsnee mens, laat ik het zo beleefd zeggen, die werkt overdag. Ja. Is dat een, is een hele grote belemmering natuurlijk. Dat het kan een belemmering zijn, maar er zijn gelukkig ook een hoop veel, uh, aantal werkgevers... Ja? die uh, hun personeel dan vrijgeven indien er een alarm is. Ja, daar wou ik ook naartoe, omdat uh, om je als werkgever wel moet zeggen... van nou ja, je bent hier aan het lassen en uh, die wel gaat af, je moet nu naar de boot. Ja. Is, is daar uh, veel uh, medewerking mee? Op zich, uh, de mensen die nu nog uh, werken op het dorp... Uh, die hebben allemaal medewerking van hun baas om uh, weg te, te gaan. Ja, want we, we praten over de dorpsen natuurlijk. Hè? Uh, ja. die, ik heb van Tom gelezen dat die binnen 12 minuten in het water ligt. Ja. Dan kan je dus niet in, in Overveen werken. Nee, dan, uh, dan mis je de boot. <laughs> dan mis je de Lekker figuurlijk. Als je dan walbemanning bent, dan heb je, heb je nog uh, mazzel. Maar, nee, maar zo is het natuurlijk wel. Ja, zo is het binnen wel. 12 minuten moet het ding in het water in. Dat betekent dat je een aanrijdtijd hebt van drie minuten. Um, de meeste die vliegen binnen drie, vier minuten zijn ze bij het boothuis. Ja. Overal vandaan ja, ja, ja. Uit, Zandvoort. En uit Zandvoort. dus uit Zandvoort. Ja, want anders wordt het. Uh, er is ooit iets, iemand die uh, zei van ik uh, woon en werk in Haarlem, maar ik red het wel. Ik zeg, nou dan uh, is, is het. één jij, keer gelukt? Ik zeg, dan vestig jij wel een aardige record. Ik <laughs> ja, lijkt nog we achter of we op ja, zijn ja. fiets te zijn ook. Dus, uh, nee, dat, dat gaat niet lukken. Nee. Uh, ik heb MV gezien in de, in de, ja. in de oproep. Er loopt, er loopt nog geen vrouw rond bij jullie? Hè? Nee, we hadden een aantal jaar geleden hadden we wel een uh, dame ja. rondlopen. Alleen die was uh, toen te druk met haar werk mm -hmm. en met haar bezigheden voor de reddingsbrigade. En hij heeft toen een tijd voor de reddingsbrigade gekomen. Okay. Maar het is uh, maar wel geen mannenwereld meer. Niet? Man. Nee. KNRM is ook vrouwen. Nou, we zijn benieuwd. Um, waarvoor, je hebt het gezegd, uh, walfuncties, opstapfuncties... Wat is een, een, een walfunctie precies? Een walfunctie uh, die moet of uh, de bootwagen kunnen rijden of helpen aan de wal met de uh, kv-truc. juist. juist, juist. Ja? Uh, uh, er zijn uh, mensen die eventueel de radio in, in de schuren uh, bedienen en uh, een aantal dingen coördineren. Uh, tussen... En hoe zit dat met, uh, met leeftijden, Want ik ga niet meer mee te mogen doen? Het ligt aan uh, hoe jong je bent. Uh. Hartstikke jong. Uh, er is een leeftijdsgrens, 55 jaar, en dan uh, is er gewoon gezegd van, uh, dan vergt die boot gewoon te veel voor je. Want uh, vroeger gingen ze met uh, 10 knopen door het water heen en uh, wij gaan al met 30 knopen ja. en dan uh, krijg je lichaam aardig wat te ja. verduren. Dat is een, dus een leeftijdsgrens voor opstappers? Ja. En voor walfuncties? 65 jaar. Oh, dat mag je dan even doen? Ja, nee ik niet meer. Jij <laughs> nog wel. Jij nog wel. Ik nog wel. Ja, nee, dat, dat mag niet meer. Uh, de opstappers, als zij, ik meld me aan en dan krijg ik een opleiding, of word ik ingeleid, wat dan ook. Je krijgt eerst een uh, opleiding uh, in ons station. Uh, zeg maar, u krijgt uh, praktijkoefeningen, uh, theorieoefeningen. Kijken of je ook in groep past. Dat is ook uh, ja, heel, belangrijk. heel belangrijk. Het is één uh, grote teamwork, ja. want je bent uh, uh, afhankelijk van elkaar. En uh, je moet uh, elkaar uh, aardig weten uh, te kennen en uh, weten wat, wat een ander kan en juist niet kan. Ja, je, je moet ook uh, van elkaar uh, op aan kunnen, neem ja, ik aan. Zeker weten. In, uh, want je komt in genoeg uh, gevaarlijke situaties. Ja, uh, je hebt zeg maar een opleiding van uh, ruim een jaar binnen ons station. Uh, daarnaast uh, moet je ook EHBO en, en AED en, uh, uh, bemachtigen. AED? Ja. Nee, dat is goed. Ja. Uh, je hebt uh, Mark om uh, B, uh, om de marifoon te kunnen bedienen. En uh, mocht je een aantal uh, genoeg vaardigheden hebben, dan ga je nog een week naar Schotland om een uh, eindtest te doen. En heb je die goed doorlopen, dan ben je pas opstappen. Is dat uh, met die, uh, die spectaculaire dingen met overlevingspakken en dergelijke? <laughs> maar dat heb je ook in dat jaar ervoor hoor. Dat, ja, ja Hier als in je zond... aan boord stapt, dan hebben wij een uh, overlevingspakken Dan gooi je ze er zo uit. <laughs> dan moet je eruit gegooid, denk ik. Is het iets voor, uh, uh, voor stoere mannen? Of kan iedereen gewoon uh, bij jullie komen? Iedereen die in het team past. En ja, dat precies. kan zowel een man zijn ja, ja. als een vrouw. Nou ja. ja wat, wat ik ermee bedoel is uh, dat het niet echt macho moet zijn, maar elke Vroeg, Vroeger goedwielde... was het echt een uh, krachtensport, zeg maar. Ja. Tegenwoordig is het gewoon je kopie gebruiken. Dus je kopie gebruiken. En dan kom je veel verder mee vaak. Kracht speelt niet echt een rol meer. Nee, de hulpmiddelen zijn, de hulpmiddelen zijn uh, zodanig uh, aan boord dat je niet meer echt uh, uh, kracht nodig hebt. Uh, je kopie gebruiken, dat is veel handiger en in het teampakken, is veel belangrijker. Hoe, uh, hoe werkt het nou als je vrijwilliger bent en uh, uh, ik neem aan dat jullie een pieper hebben of een telefoonlijst? Uh... Wij hebben een uh, pieper. Ja? Uh, ik, uh, die staat uh, 365 dagen per jaar staat die aan. Bij iedereen? Bij iedereen alleen, sommige uh, die zijn van het dorp af door de week, dus die zijn dan niet beschikbaar en die staan op een afwezigheidslijst. Oké, okay. dus eigenlijk is de, de, de, de bezetting van de, uh, de redboot met uh, iedereen erop naar lijst 100% ja, en dan turf je af wie er niet aanwezig kan zijn. Ja, zeg maar. We hebben een ploeg van uh, uh, 25 man en uh, uh, overdag door de week uh, hebben we nog maar uh, een man of tien, uh, zeg maar beschikbaar. Ja, dus uh, wat is de minimumbezetting? We hebben uh, uh, vier man nodig voor de boot. Ja. We hebben een drijver nodig. En uh, het liefst nog uh, eentje die het uh, spul begeleidt naar het strand toe. Dus je hebt al uh, zes man nodig. Is dat wel eens ja. gebeurd dat je echt met de minimumbezetting weg moet? Ja. Maar, uh, iedereen gaat daarheen. Er wordt gewerkt. Er wordt gewerkt. En als je klaar is, gaat hij eruit? Ja. En of je nou met vijf, zes of zeven man daar zit? Ja. hij gaat. Hij gaat. We gaan gewoon. We gaan ervoor. Ja. Het liefst heb je dus. Uh, het liefst zit een aantal er gewoon ruim bij. in ons jasje. Het ja, liefst mensen ik. over. Ja, dat begrijp ik. Ja, hoeveel ongeveer? Hoeveel opstappers moeten jullie op je lijst hebben? Wij om... uh, streven ernaar om uh, uh, uh, drie opstappers erbij te krijgen. Uh, ja. We hebben nu uh, afgelopen week een, met eentje een gesprek gevoerd. Die werkt bij uh, Gemeente Zandvoort. Ja. Dus, uh, uh, die mag wel... weg van zijn baas. Oké. Okay. En uh, we hebben een uh, half jaar. Uh, geleden iemand gehad die werkt bij een circusantwoord en die mag ook weg van zijn baas. Dus zijn we druk bezig Is dat, met is dat de eerste pleiten. vraag die je stelt? Als, je, als iemand bij je komt? Nee, wel de derde. <laughs> ja, want dat, dat, dat, we hebben het in het begin over gehad. Het is toen heel erg belangrijk dat die baas daar ook tevreden mee is. Ja. Heb, en, je wel, heb je wel eens iemand gehad die zegt van ja, ik, ik wil wel maar Karlijns avonds, omdat mijn baas het niet... Uh, ja. ja, ik krijg geen toestemming van baas. Dus dan gaan we alweer... Er zijn ook mensen die werken buiten zand en, en die willen ja. heel, heel graag. Maar dan zeg ik van, uh, uh, na vijf uur uh, ja. smiddags komt er al weer vijftien man bij op het dorp in feite. Dus dan is de noodzaak er niet. Nee, wat ik eruit begrijp is dat je echt mensen uh, zoekt die 24 uur per dag beschikbaar zijn en het liefst in Zandvoort wonen en werken. Ja. ja. Nou, al werken ze alleen maar. Dan ja, ja, ja. Mogen ze weg dan. ja, werken en ook weg mogen. Ja. En dan ben ik opstapper... Maar ik heb altijd in mijn gedachten gehad, ik zou best wel eens die boot willen besturen, schipper worden. Zijn dat soort mogelijkheden er ook? Ja. Kun je daar ook opleidingen voor krijgen bij de KNRM? We gaan eerst kijken of je een, een goede opstapper uh, bent. En dan gaan we kijken wat voor uh, potentieel zit er nog uh, verder in. En uh, uh, we hebben uh, Harry Vase, die ja. is uh, ja. in zijn uh, dispensatiejaar als ja. uh, schipper. Is het zijn ja. laatste jaar, echt? Ja. Als het goed is. Uh, ja? Was dat ja. niet 57 of zo? Ja, wij loopt al uh, eigenlijk uh, iets te lang mee, maar ja, het is in... gewoon noodzakelijk tot die. Het is fijn voor de andere schippers tot hij er nog even is. Ja, want uh, ja. Hoeveel hij zit in het disp dispensatiejaar en inderdaad, hoeveel ja. schippers hebben jullie ja. We hebben in totaal uh, vier schippers op het station. Ik. Ja? Maar ik ben uh, helaas niet meer werkzaam uh, uh, in Zandvoort. We hey, dus werken dus nu in uh, Noordwijk, dus dan uh, valt het nooit af. Dat haal je niet? Nee. Uh, een andere schipper, Dick Draaien, werkt op uh, Camping Zandervoerde, dus die is wel beschikbaar. Een andere schipper, Guus van der Meijer werkt bij Palace Hotel, maar dan die ook. zit nu met zijn rug. Dus ja, die dan zit het in die ziektewet, dus dan is de ziektewet. Uh, dus er wordt binnenkort geen oliebollen meer gebakken op het, uh, op het kerkplein, want er moet gevaren worden. Je zou het da bijna denken. Ja, maar zo hoor je het wel natuurlijk. Maar daar houdt hij wel rekening mee. Ja, ja, maar Harry is een, uh, is een zeer betrouwbaar schipper, en vindt het ook leuk om te doen. Ja. Maar het klinkt wel een roep uit naar een nieuwe schipper. Daar zijn we ook uh, druk mee bezig. We hebben nu uh, Jaap van Hoed, ondanks dat hij bij de marine uh, uh, werkt in Den Helder. Hij is overdag ook uh, beschikbaar voor het KNRM station de Den Helder. Die is uh, plaats van schipper geworden, om uh, toch even al eentje op de reservelijst. Ja, ja als, je, als je schipper wil worden, dan moet je toch al behoorlijk wat vaaruren uh, ja. op je te hebben. En neem ik naast de opleiding van opsapper, dan uh, moet je denk ik nog een cursusje of... Achten, ja dat, is, dat zijn natuurlijk alle theoretische cursussen die te ja. maken hebben met plaatsbepaling, uh, verbinding, uh, communicatie, dus van dan alles. Dus daar moet je goed over nadenken, want thuisgrond uh, moet er ook uh, mee zijn. Navigeren, van alles moet je kunnen natuurlijk. Ja. Die, uh, je haalt de thuisgrond aan, dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want je, zegt, uh, je zit te eten en je zegt uh, piep ik ben weg, doei. Ja. Hoe vaak gebeurt dat? Uh, bij ons station tussen de 15 en 30 keer per jaar, dus ja. het valt relatief al mee. Ja. Als je kijkt naar uh, Schevening en Khuizen, die zijn boven de 100 keer uh, per jaar uh, aan de beurt. Dus dan uh, ligt de druk wat hoger, denk ik. Ja, ja maar 15 keer uh, per jaar is, is, is te doen. 15 ja. uh, keer gedeeld door drie schippers is ook maar vijf, zou je zeggen. Ja. Maar zo is het natuurlijk niet. Net niet, nee. Soms ja. komt het drie keer op een dag voor. Nou, ja, ja, ja. Zijn daar seizoenen in waar het drukker is dan... Uh... De maanden Sommigen zouden zeggen dat het zomerzoen drukker voor ons is. Maar dat, ja, dat uh, zou je. Ik zeg altijd maar: het kan enkele maanden rustig zijn en morgen gaan we weer drie keer de deur uit. Het maakt niet uit of het winter het er of zomer op, uh, is. Ja, we ja, we hebben het net over: uh, iedereen komt hè? Ja. En dan komen er drie schippers. We hebben wel eens een boot gehad met vier schippers. En ja, wie stuurt er dan? dan uh, is dat het Lot? Nee, dat uh, doen we in uh, met volgende. Dat gaat geheel automatisch. Ja. Dan uh, benutten we gewoon de mensen die overal. Uh, als één schipper beter is in de plotter dan een ander schipper, dan gaat hij zijn taak en de andere de radio. Het gaat, uh, we kijken elkaar één keer aan en we weten voldoende. Nou, ja. Dat is dus het voorbeeld van teamwork. Ja. Als je dat niet hebt, heb je geen team. Nee, we gaan niet Want eerst dat... een kwartier zitten. Maar dat wil ik even boven, wa boven water <laughs> hebben. Mooi ja. Ja. Nee, dat is zo. Um, de oproep is duidelijk. Mensen die uh, willen komen bij de Red Boat, vrijwilligers, kunnen zich aanmelden bij, bij jou, Jan-Willem? Of ja. is er een apart telefoonnummer voor? Uh, mijn telefoonnummer staat er ook uh, bij, zeg maar, uh, in de oproep. In de oproep in de krant? Ja, en eventueel e-mailadres. Dat uh, staat er ook nog bij. Dus, uh... het email... Hij zegt niks zelf, hè. je moet alles uit, uit, uit de krant halen. Ja, je moet het goed lezen. <laughs> Noem nog even je e-mailadres. Uh, dat is eigenlijk heel simpel. Schipper, apenstaartje, zandvoort.knrm.nl okay. Schipper, apenstaartje, zandvoort.knrm.nl ja. Als mensen zich geïnteresseerd zijn, moeten ze... Jullie hebben ook een nieuwjaarsreceptie straks. Elk jaar op ja. 8 januari. Uh... Op 8 januari, als mensen geïnteresseerd zijn, is mogen... dat misschien het moment? Die mogen om. Je mag even... of 8 januari langskomen of iedere maandagavond en dan is de schuur vanaf 8 uur geopend. En ja. dan mag je zomaar even binnenlopen. We weten het allemaal. We weten het, nou ja, helaas uh, mag jij niet meer meedoen Don. Maar nee. misschien mag nee. je hem wel helpen met die kar. Ja. Ja. ja Willem bedankt en ik hoop dat er veel mensen reageren en uh, nou, we zien elkaar gauw. Oké, okay, tot ziens. Dankjewel. Hans, wie was dat? Dat was uh, Vanessa. Vanessa Connie ja. Ex Breukhoven. Ja, nou ja. Ex? Of niet Ex? Nou ze ja, nou, noemt zichzelf Connie Breukhoven. Want met Vanessa wil je niks meer te maken hebben als je dit nee. soort platen maakt. Maar ja, als je niks meer te doen hebt, ga je een lekker plaatje maken. Is je huis ingericht, ben je helemaal klaar en zo. En, uh, Vrienden ja. de deur uitgegooid. Uh, weg ermee. <laughs> heb, je ook, heb je ook niks aan. Nou eh. Uh... We kennen haar natuurlijk van, uh, van eerdere uh, muziekjes. Het was Vrolijk en Frivol. Ja. En nu gaat ze jazz doen. Ja. vind je ervan? Nou, Do doet ze het goed in jouw ogen? Uh, jawel. Ja, het, het, probleem, het probleem is altijd dat... Zeker met dat soort uh, zangeressen... Uh, uh, ik weet dat Laura Fici heeft daar jaren tegen gevochten. Ja. Uh, die kwam natuurlijk ook uit zijn meidengroep. Uh, ging op een gegeven moment ook maar hard volgen en jazzmuziek zingen. Want daar lachen het toch. Mm -hmm. Maar kijk... Op een bepaald moment, dan moeten ze zien dat ze dat image van zich afschudden. En dat duurt wel even, want ze worden daar natuurlijk continu aan herinnerd. Bij nu... elk interview en het komt dat... iedere keer weer terug. Dat afschudden kan je natuurlijk alleen maar doen door een topprestatie neer te zetten. Zeker, door de kwaliteit van de muziek. Maar dan zeg je van, goh, ze hebben dat net gezongen maar ja. ze kan ook. Ja, maar daarmee moet je het krediet verdienen. Ja. En als dat lukt, dan is dat, is dat geweldig. Je ik, zal, denk... ik bedoel, de meeste jazzzangeressen, zeker in Amerika, zijn er toch een heleboel begonnen... Ook in de, de populaire muziek. En dat is, ja, hoe, hoe, hoe banaal of het ook klinkt, er zal gewoon brood op de plank moeten komen. Mm. Je kan er kort en lang over praten, maar daar komt het wel op neer. En op het moment dat je zo goed wordt, dat je wordt beoordeeld op uh, de, de kwaliteit van je jazzmuziek... en je kan daar je brood mee verdienen, ja, ja dan doe je het goed. De familie ja. Dulver overigens, die is wel gelijk in de jazz gedoken. Ja... Ja, maar maar van Hans weet ik niet helemaal nee, zeker, maar dat nee, ken niet wel. Hans, ja, maar Hans Dulfer uh, uh, was in feite een, een, uh, toen hij begon een hobbymuzikant. Want hij was uh, autoverkoper. Ja. En, en dat heeft hij nog tot heel erg lang oh. gedaan. En speelde muziek omdat hij het leuk vond. Zeker nog, je kan nu nog zijn auto kopen. <laughs> ik, ik, ik denk dat je bijna alles van hem kan ja, kopen als je <laughs> geld oplevert. En dat maakt niet uit. Maar hij ging er op een hele andere manier mee om. Ja, ja. Nog, dus nog dat, steeds volgens mij, hè? Nou, hij verkoopt geen auto's meer. Nee, maar in zijn stijl is hij los. Ja, maar hij is wel met zijn tijd meegegaan. Ja, ja. En een heleboel, een heleboel uh, uh, liefhebbers uh, nemen hem dat kwalijk. Dat hij met een, uh, met een DJ optreedt en dan staat, uh, daarbij staat scheuren op die sax. Aan de andere kant, hij gaat er wel met zijn tijd mee. Dat nou, vind ik ook. Of je het leuk vindt of niet leuk vindt, dat is allemaal niet zo belangrijk ook nou, over leuk vinden. We hebben het afgelopen seizoen weer gezien met uh, Jess op het gastenplein. Ja. Er vonden heel veel mensen vonden het leuk. En ik, ja. heb, en ik, en ik heb ook gehoord van ja, eigenlijk weet je van tevoren waar die gaat spelen, maar het blijft leuk. Absoluut. Ja, ja. maar dat is ook de reden ja. om om en dat gaat. Het heeft ook weer te maken met geld. Het jaar daarvoor hebben we natuurlijk uh, toen hadden we minder geld. Het was een beetje het hoogtepunt van de crisis. Met velkrammen en bijten hebben we wat geld bij elkaar kunnen krijgen. Om toch dat concert te doen. Maar een echte uitsmijter. Die was er niet. Nee, Dit jaar. Jawel. Het was prima. Nou, daar heeft het weer ook al mee geholpen. Ja. Ja, het was prachtig weer. Dit jaar hadden we het geld voor die uitsmijter wel. Ja. Dus hebben we dat door Hans Dulfo laten doen. En daar hoef je niks meer aan te doen. Je regelt dat zelf. En de mensen blijven wel. En, dat... en of dat dan de echte jazz is of niet-jazz is, dat maakt niet uit. Op zo'n festival moet je zorgen dat iedereen aan zijn uh, trekken komt. Nou ja, jij, uh, jij zegt wel altijd in, in, in alle interviews en altijd als wij met elkaar praten... ...het moet kwalitatief ja. jazz blijven. Ja, absoluut. Dus ja. Uh, het, het, het, ja. het disjockey erbij of, of een, iemand die mee praat en meezingt... Ja. ...hangt er tegenaan, maar ja. het, blijft, het blijft jazz. Ja, maar, hij, maar dat was ook de, de, de eis die we hebben aan hem hebben gesteld uh, met het festival mm -hmm. dat hij wel met een complete band komt ja. en dat heeft hij ook gedaan dat daar op de achtergrond een, uh, een DJ uh, een beetje staat te sketten met, uh, <laughs> met, uh, met een oude vinylplaat, ja jongens ga lekker in je gang, hey. uh, maar het moet wel uh, het moet wel jazz blijven yes. en godzijdank, ik heb het al zo vaak gezegd je kan jazz niet definiëren nee. het blijft een vaag gebiedje wat we wel kunnen definiëren is het volgende ja. kerstconcert. Ja. ja, ja de jullie aanleiding. hebben snode plannen. Hè? Ja. <laughs> ja. Pas ja. op Don. Ja. ja. Overigens, overigens. Uh, uh, uh, ik, ik, uh, uh, ik heb toch van een aantal mensen gehoord dat ze toch wel uh, dat Jazzfestival Festival een uh, evenement van het jaar vinden. Hoor, eigenlijk. Ga je nou hier ook wel reclame zitten maken <laughs> voor de verkiezing van het evenement van het jaar? Als het, wat wat als wil rooi ook namelijk. Nou als het over dat soort <laughs> dingen gaat is geen berg mij te hoog. Ja. <laughs> ik heb straks een hele lijst met ik evenementen heb, ik heb, Waaronder het Chantikore festival. En, ja daar was ik al bang voor dat ik daarover zou beginnen Ik denk weet je wat Ik begin er eerst over ja, Dan ben ik de eerste <laughs> Maar we gaan terug naar het, uh, ja. het kerstconcert Kerstconcert ja. uh, Wordt het ook een jaartraditie? Nou dat hangt er vanaf Wat we hebben gedaan uh, We willen die mensen zo graag in de krocht houden De jaren daarvoor met de kerstconcerten ja. uh, Zijn we met een wat kleine gezelschap Hebben een diner gedaan, in het dorp, uh, daar met z'n al naartoe gewandeld, praat je over 20, 22 man. Ontzettend gezellig, uh, prima, niks mis mee. Maar ik zou het zo leuk vinden als je met die hele club na dat kerstconcert in de kroeg blijft. Wanneer mensen daar komen hè, en die hebben die smoky nog in de kast hangen, die trekken ze aan en je bent daar, dan trek je dat niet aan voor drie uur. Hè, dan wil je daar wat langer in rondlopen, denk ik. Dus hebben we dat Warm en het Koude Buffet uh, georganiseerd hmm. na het kerstconcert. En daarna die 17-mans Big Band die daar gaat optreden op het podium. Want die krijg je in de zaal. Ja, dan is de zaal uh, aardig vol, dan gaat dat niet meer lukken. Nee, uh, de zaal is vaak een gemoedelijke huiskamersfeer. En ja. uh, alle met z'n allen gezellig ja. om die piano heen. Ja. En die Big Band die past natuurlijk niet in de cirkeltje. Dus die nee, moet op het podium. Nee, maar ik, wat ik in, in mijn hoofd heb... Oei. Ja, ja ik... ik Af en, toe moet je maar eens droom, af en toe moet je maar eens dromen. En, en kijken of je die dromen, of dat een beetje lukt. Ja. Als je nou de oude beelden ziet van de oude, uh, uh, de oude big bands in Amerika. Die de, uh, de jazz speelden. Die zijn buitengewoon, buitengewoon dansbaar. En, dus je kan hier gewoon in de zaal op dansen. Live big band. Dus de, Wat willen we nog meer? De zaal wordt verbouwd en dan wordt er gedanst. Ja, dat, de, is wel de, dat is wel de bedoeling. De avond daarvoor, de ja. 18e, is er een kerstbal. Ja, plaatjes draaien, cd'tjes. Ja, nee, daar gaat <laughs> niet op. Kerstopbal. Maar de, de, de zaal is al ingericht. Dan, ja, maar dat eigenlijk. was hij even goed al geweest. Want vorig jaar met de kerst, uh, toen er geen dans was, ik moet eerlijk zeggen, Theo heeft hem fantastisch gemaakt, die zaal, ja. toen we het kerstconcert hadden. En dat doet hij nu ook weer. Hij ja. verbouwt de zaal voor je. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, prachtig. Maar goed, je praat er even zo overheen, even luchtig. Ja, ja, een buffet en dit en dat. Maar vertel eens eventjes, wat, nou, wat kan je verwachten wat, als je nou, komt? We beginnen om uh, half drie met het kerstconcert. Uh, het trio Johan Clement met Ronald Douglas. Ja. He, dat is ja, erg bekend. Ja, ja prima. Uh, ga ik niet, niet vertellen hoe goed hij is. Uh, nou, uh, hij mag iedere keer terugkomen, dat dus hij moet we. goed zijn. Ja, maar datzelfde geldt... Er zijn niet zoveel mannelijke vocalisten nee. die echt het jazz kunnen zingen. Geen titulaar is er een, Ronald Douglas is er eentje. En dan ja, Edwin Rutte, he, niet te vergeten. Nee, hele goede. He, maar verder is er niet zo verschrikkelijk veel. Dames hebben we zat. He, komen ook volgend jaar in de kroeg Prima. Daarna dat warm en kou buffet. Dus dat zal dan zijn, zeg maar even globaal tussen 6 en 8. Dat we dan dat warm en koud buffet hebben. Wat zit er in dat koude buffet en warm buffet? Want dat wil ik wel weten. <coughs> Zat, ga jij allemaal niet opmaken. Ja? Nee, prima. Nee, dat, dat, dat, dat, is, dat is erg goed. En daarna, vanaf een uur of... Ja, je kan het niet op het kwartier zeggen. Maar daarna uh, twee sets van ongeveer 50 minuten aan een uur uh, van die 17-mans Big Band. En dat is de Cabanza Big Band van het MZK uit Haarlem. Nou, het uh, MZK is de, is de muziekschool. Mm -hmm. Ik heb die band gehoord en gezien uh, tijdens H&M Jazzstad op het grote podium uh, uh, op de Grote Markt. En dat klonk fantastisch. Dat is zo ongelooflijk goed. En er zit een, een, een, een heerlijke zangeres bij. En ik verwacht daar een, uh, een prima avond. Een klapstuk. Het, ja, en daar gaan we weer. Niets komt zonder problemen. Oei. Eh... Uh, het aantal mensen wat je nodig hebt ja. om het te kunnen betalen. Om je kosten uh, ja. te kunnen dekken. Ja, kijk, en ik vind het niet zo vreselijk als we wat geld tekortkomen, dan, uh, dan storten we dat wel bij. Hè? Dat, ik bedoel, want in feite is de organisatie van, de, van die avond. valt eigenlijk niet onder de stichting. Dat want, want uh... nou, kijk, op het moment dat, er, uh, dat je aan de avond geld tekortkomt. ...komt dat niet ten laste van de stichting. Okay. Dat kan ook niet. Want we krijgen van de gemeente subsidie voor de zondagmiddagconcerten. En niet om een leuk avondje te organiseren met een warm en een koud buffet nee, en een nee, big band daarna. Dat staat er, staat er buiten. Dat, dat staat daar buiten. Hoeveel mensen heb je nodig? Nou, rond de, rond de 80. Wat is je normale bezetting op een zondagmiddag? Uh, tussen de... Ja, rond de 60, 80. Nou, in die, die twintig, orde vergroten. Die twintig komen er wel bij. Nee. Dat zijn danslustige uh, nou, erbij. We hebben tot nu toe uh, uh, rond de uh, veertig uh, aanmeldingen, dus we komen er uh, nog een stuk of veertig tekort. Nou gaat er dit weekend nog een mailing uit naar 1200 uh, uh, uh, geïnteresseerden die altijd al de mailing uh, krijgen over de concert op zondagmiddag. Mm -hmm. Het staat op de site in Zandvoort. en dan even klikken naar de knop nieuws. Die, die boven op de site staat. Daar staat alles in. Of, uh, of Hans uh, Rijmers, abstraatjeonline.nl. Ja, ja. Klop. Heb je ook? Ja. We gaan de gezien de tijd, even naar de prijzen ja. en de tijden. Ja. Ik, Kijk, uh, ik heb het hier. Ja. Half drie. Ja. Het begint? Johan Clement. Ja. Met, Met Ronald de, Douglas. Ja. Buffet. Ja. Hoe laat? Nou, vanaf een uur of zes. En dan om een uur of acht het ja. klapstuk met de ja. grote band. Iedereen even rustig eten. Kijk, de band moet ook opbouwen in, het, in, uh, in ja. de zaal, ja, ja. Waar, waar het trio dan uit is. Dus dat duurt ook een half uur Maar goed, dat, dat zit elkaar niet in de weg. He? En wat we moeten doen. Maar daar hebben we inmiddels ervaring in. De vleugel. Ja, er is een vaste... Moet van de zaal. <laughs> ja. Op oh, is, het podium. Er is een vaste ploeg uh, uh, vleugeltillers. Daar maak ik ook deel van uit, geloof ik. Ja, precies. Dus ik, uh, uh, ik, ik, uh, het, het wordt helemaal leuk. En wat zo belangrijk is. Komen. Het gaat ook om die collectiviteit. Ja. Je moet zorgen dat je daar met z'n allen een leuke dag hebt. Dan is de entree voor het concert met Ronald Douglas is 15 euro. Ja. Op het moment dat je ook gaat maken van het warme en het koude buffet en de big band, is het 45 euro. Dat is geen geld. Conclusie: tussen half drie en half elf heb je een fantastische dag. Ben je onder de pannen voor 45 euro voor drie tientjes meer kun je dansen en eten. Ja. Nou, voor 45 euro een gezellige middag en, en, en avond dag. dus geen veld, ja, ja. en eten. En, en, als iemand, ja, en als iemand zegt van ik vind het eigenlijk te weinig en die wil meer betalen, mag ook. Geen enkel probleem. Hans, dankjewel. Jullie bedankt, bedankt voor de tijd. Cinema di Bagnoli. bianco nero. poco sarà colori. L estate che passa in fretta, estate che torna ancora, i giochi messi da parte, per Russia. Get out. Zijn, van Roy. Moesten stil zijn. Roy is een, uh, een regisseur die zegt gewoon je moet 10 minuten stil zijn, want dan gaat de muziek eruit en dan mogen jullie weer praten. Nou, we zijn weer aan het praten. Ja. Ja. Uh, Dion zit er ook even bij, hè? Ja. Als je wat wil weten, Dion uh, is een, onze nieuwe vrijwilligster. Hoop ik. Ja, bij en, deze? Bij deze. En als je wat wil vragen aan Maura, moet je het gewoon doen. Ga ik doen. Oké, okay. dankjewel. Anders over, Maura. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Stichting uh, 1216. Ja. Mag ik het zo noemen? 1216. Ja, ja. Ik zat het gisteren te lezen, dus is het nou. Uh, een moeilijk Engelse creatief maar gewoon 12 16 17. Want het gaat over kinderen tussen de 12 en de 16 jaar. En nog steeds ja. Nog steeds ja. We hebben al eerder ja, gesproken ja, over, ja, ja, over de nee. bushalte en noem maar, maar op. Ja, de bushalte. En nu heb je een stek. Ik heb een stek. Goed hè? Ja. ja. Ik zag je gisteren uh, ja. ballonnen opladen. Ik zei nog tegen: "Is dat een proefballonnetje?" Nee. nee. dat was een wens. Een wensballonnetje. Je ja. stond er ook zo naar te kijken van ja. de Rati. Vertel. Ja, die is uh... Het is een heel verhaal. Drie weken geleden kwam mijn dochter naar me toe en die zei tegen mij... Goh, man, Eddie uh, van To uh, Be, die, uh, die wil eigenlijk uh, een keer met je praten... want die wil een flexfeest in To Ik zei, ja, maar dat kan niet, want ik heb een afspraak met de chin... over die flexfeest en dat is leuk. En, uh, uh, dus toen dacht ik, ik ga naar hem toe. Ik ga gewoon even met hem praten wat hij wil. Want mm -hmm. ja, als hij iets wil, dan graag mensen die wat willen. Dus ik ben naar hem toe gegaan en ik zei, Eddie, uh, wat is de bedoeling? Toen zei hij, ja, ik heb bovenop de eerste verdieping heb ik nog een, uh, een ruimte over... En daar zitten nu heel veel hang jongeren. en die krijg ik daar eigenlijk niet weg. En ik wil wat anders met die ruimte. Ik zei, nou, ik weet wel wat. Ja. Dus toen... Uh, het lampje toen, ging weer branden. Uh, toen, ja, het ging meteen branden, ja. Ik zei, god, zou je het leuk vinden om daar een soort jeugdrom van te maken? Hij zei, ja, top. Uh, en ik begon met één keer in de twee weken. Hij zei, één keer in de twee weken, waarom doe je het niet elke week of elke dag of uh, elke week? Oh, oh, niet oh. te veel, ja, ja. Dus zodoende, en ik ben gaan zitten en ik heb meteen mijn plannetje gesmeten Hij zei nou, we gaan gewoon zo snel mogelijk open en heb je daar zin in? En uh, we dachten nou, kom op. En uh, gisteren hebben we proefgedraaid, open gegaan en er waren best wel aardig wat mensen. Uh, jeugd in ieder geval. En uh, we hebben karaoke gedaan en we hebben liedjes gezongen, we hebben gedanst en we hebben gek gedaan. En we hebben de, het honk officieel geopend gisteren. Waar praat je dan over? Waar? Boven Toby in de Haltestraat op nummer 18 okay. heb je ja. Café Toby ja, ja. van Andy Bühling. Ja. En daarboven heb je een hele grote ruimte met allerlei banken okay. en televisie en een tafelvoetbal en een pooltafel. Ja. Daar kunnen de jongeren naartoe als ze zich vervelen. En nu alleen op vrijdagmiddag, sorry. Sorry. sorry. Ja, ik uh, was uh, <laughs> benieuwd op welke tijden ze terecht kunnen. Dat, ja, dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. In ieder geval beginnen we nu met vrijdagmiddag van drie tot negen uur s'avonds. Elke vrijdag? Elke vrijdag. Elke vrijdag. Um. Het planetje wat, wat je gesmeed hebt, ik ga natuurlijk helemaal terug naar het begin. Wat is dat plan? Dat plan is om een plek te creëren voor jeugd tussen 12 en 16, want die vallen overal buiten. Want ja. op 12 kan je bij Pluspunt terecht en uh, als je 16 bent kan je naar de kroeg en kan je naar de disco. En die, in die tussentijd moet je je maar zien te vermaken ergens en dat kan niet, ja. dat is nergens. Ja. Ja. ja, ik weet dat bij Pluspunt of vroeger het stekkie, zijn er ook al talloze ja. pogingen geweest. Ja, en die groep is altijd een heel moeilijke groep geweest, ja. Want ze mogen niks. Nee, terwijl ze zoveel kunnen. Ja, dat klopt. Ja. Wat, wat zie je daarin, in dat kunnen? Uh, nee, waar, waar ik problemen mee heb, is dat mensen die, die, die zeggen dan de jeugd van tegenwoordig. Mm. En ik weet waar ze het over hebben, maar als je de jeugd van tegenwoordig normaal aanspreekt. en je zegt: hé hey jongens, nou, die staan nou op, met een groepje hier op de hoek. en uh, die, die scooters maken zoveel lawaai. <coughs> Doe mijn rol of je fiets of je maakt te veel lawaai. kan je mijn rol doen, even je eindje verder gaan staan? Dan zeggen ze: ja, dat is goed. Maar zoveel ouderen. Het is vaak de andersomtaal, hè? Opperop de... Nee, en hoe komt? Ja. U bedoelt dan dat de ouderen zo tegen die jongens... De agressie ja. komt van de oudere kant. Ja, klopt. Nou, en tegen je. de kant op. Dus ja. ze, ze beginnen al met... nee, hey, we moet je hier? Ja, wat krijg je dan? Ja, we moet je zelf? Hier, ja, ga lekker weg. Dat je, zo. En als je ze normaal benadert, is er niets aan de nee. hand. En zijn de leukste kinderen meestal. En Maura, een vraag aan je. Je zegt net, we hebben karaoke geboden op de eerste ja. avond. Ga je misschien ook iets bieden uh, voor de jeugd... om te kijken of ze hun talenten een beetje kunnen ontplooien daar? Nou, dat is grappig dat je... Ja? ja? Hoezo is dat geld? Ik heb van de week met Lana gesproken. Die is uh, programma. Linda. Maakster. Maakster? Hier? Ja, dat is ja. programma-leider. Ja, programma-leider. En die kwam naar me toe en die zei: kunnen wij niet wat? Ja, kunnen we niet samen wat doen? Ik zei: Nou, wat ik ontzettend leuk zou vinden is om een programma te maken voor de jeugd tussen 12 en 16. Met aanstormend talent. Want er zijn er zoveel die met muziek bezig zijn. Ze zei: Oh, wat leuk en kunnen we niet dan. Nou, dus zij heeft mij aangeboden om één uur in de, in de maand. En dat beginnend, op de laatste woensdag van januari, om een uur radio te maken met die kinderen, met hun eigen muziek. Horen jullie dat technische dienst? Weer een locatie uitzending? <laughs> en kunnen ze zich dan ook hier aanmelden? gewoon oh, bij jullie daar. Oké, okay. in de studio dus? Ja, het is gewoon Oei. in de studio. Nee, ik zat te denken, oh leuk, vanaf, dan kan het bij mij uh, in de uh, place to be. En is nou nee, nou, dat, dat wordt sjouwen. Dat wordt een beetje moeilijk. Dus we gaan het gewoon... Uh, uh, op het op het gashuisplein hè? gashuisplein ja. ik wil even terug naar gisteren ja uh, er waren een aantal uh, uh, jeugdigen. ja hoeveel uh, twintig? twintig en ja. wat hebben jullie gedaan Karaoke hebben jullie gedaan ja, met, mooie en, uh, ja. met mooie prijzen met ja. oh, daar gaan we ook mee doen ja, ja. ja hadden jullie zo'n maar het was meer. Het was, het was gezellig? Het was heel gezellig, het was heel klein. Ja. Uh, nou klein, het is toch best een ja, grote verdieping toch? Ja, nee, maar het is een, een kleine groep die okay. kwam. Ja, ja, ja. En uh, ik denk ook dat ik er te weinig rugbaarheid aan heb gegeven dat ze een kort dag was. Stond in de krant. Het stond in de krant, inderdaad, ja. maar ik denk dat mensen eroverheen hebben gelezen of ze hebben het niet goed begrepen dat het toch om een jeugdhond ging. Want ik heb die poster laten maken, ja. de grand opening van de Place to Be. Ja. Ja, ik had moeten zeggen, jeugdhonger. Ja, in de Zandvoortse krant van 18 november heeft dat ja. artikel gestaan. Ja. Ja. En misschien bij de jeugd zelf wat meer onder de aandacht proberen te brengen, waar jeugd zich op dit moment bevindt ja ik heb het overal aangeplakt op de ja? bedrijfsruimte gezet en zo dus daar ligt het niet ja misschien is er wel wat minder misschien is er minder vraag dan ik denk dat gaan we zien nou, is... ik, ik, denk, ja. ik denk dat het een hoort het voortverhaal gaat worden want degenen die gisteren geweest zijn die vonden het ongetwijfeld leuk heel erg leuk ja, en die gaan die dan wel. tegen jou vertellen en tegen, ja. Ja, tegen jou niet doen maar nee ik tegen het hun, zorgcentrum uh, aan elkaar hun, ook meedoen. Ja, mee doen. vrienden en, en, uh, en vriendinnen dat en dat het wel, wel door Zandvoort heen denk ja, ik, ja, ja. ik. Denk het wie, mag ik, mag, is, mag ja, ik, ik, ik, ik even? de, de vraag even formuleren, want uh, het, het gaat misschien een beetje negatief. Een tussenvraag die opborrelt: Geest. wie geeft leiding aan, aan dit geheel? Wie begeleidt en jij? Ik zeg de gek. Ja. Jij bent elke vrijdag daar. Jij bedenkt wat er gaat gebeuren of de jeugd gaat de bedenken. Jeugd, het gaat om de nou ja. jeugd. Jij leidt het proces dan om tot die ideeën project, te komen. Ja, Ik ga ook met de kinderen om tafel zitten van wat zouden jullie leuk vinden om te doen. Ja. En dan mogen zij met allerlei ideeën ja. komen. En ik ga niet, het is nu de karaoke geweest omdat ja. ik mooie prijzen had. Maar voor hetzelfde geld was het de modeshow geweest. Ja. Ja. Dan, o, iets, ja, ja. Dus, het, het maakt niet uit. Ja, het, het, Als het maar leuk is. We kennen jou al wat langer. Waar komt die betrokkenheid vandaan met, met vooral deze groep? Is dat professioneel of is dat gewoon uit gevoel? Nee, het is gevoel. dat is gevoel. Uh, ik ben eindelijk ja. op mijn plek gevallen, zeg maar. Uh, een paar jaar geleden zat ik met mijn dochter in de, in de auto en die had het erover dat ze nergens naartoe kon. Ja. Ik dacht, dat is ook raar zeg. Ja. En ik heb natuurlijk kinderen die thuis terecht kunnen met een kopje ja, ja. Maar Er zijn een heleboel kinderen die dat niet kunnen. Ja. En dat, dat is... Kun je je bijna niet voorstellen... Ja. Nee, maar er zijn inderdaad ja. nog een paar die worden met 5 euro op straat gestuurd. En wil je ook zien om 7.000, zie maar wat je doet. En dat wil ik niet. niet. Het zijn er niet een paar hoor. Want, uh, <laughs> nee, ga je gang. Um, Toevallig was ik gisteren in Heemstede. En daar heb je die, die binnenweg. Mm -hmm. En daarachter heb je de Albert Heijn. En er stonden gewoon 25 uh, kinderen om een, om een, uh, een brief zijn. Dus het bestaat gewoon overal, ook in antwoord ja, En zo. we kunnen samen de plekken wel aanwijzen. Ja. Um, waar ik net over na zat te denken... En dat heb ik gisteren al gehoord. Ja. Ja. Daar moet er toch wel een beetje voorzichtig mee zijn. Het nee, is boven de kroeg. Ja, ik zat erop te wachten. Vind ik, hem ik vind ja, het helemaal niet erg. Maar je hoort dat dus wel. Ja, en en dat, eigenlijk wil je dat niet horen. Want eigenlijk gebeurt er eens een keer wat voor die kinderen. En dan hoor je het gelijk nou, al. Uh... Nou, maar kijk, je zegt uh, het is boven een kroeg. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat die kinderen dat ten eerste ontzettend leuk vinden. Omdat het dan hun honk is ook eigenlijk een kroeg. In. En ze weten in de kroeg. Uh, ze leren... Wat ik, ze, ik wil ze duidelijk maken dat je kan best naar een koe gaan, dan hoef je ook niet te drinken. Want als je thuis bent en je hebt ouders die ja. veel drinken, dan zit je dus eigenlijk ook verkeerd. Ik wil, ja, ze, ik wil ze erover kunnen praten ook met ze. En Eddie geeft mij deze ruimte omzonst. Ik hoef <kwijnt> niets te betalen. Hij wil leuke dingen met mij ja. gaan doen. Want hij heeft ook de indruk, ik moet die hangjongen, dan moet ik wat mee. Maar ja. nou, ik ik heb dit met beide handen aangepakt en uh, ik moet je eerlijk, eerlijk zeggen, ik heb een heel vervelend telefoontje gekregen van de gemeente, of vervelend. Die zeiden van, we staan achter het idee, maar we gaan je niet steunen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik vind het ontzettend jammer dat ik niet kan bewijzen, ik samen niet, met één. Ik Eddie. niet zo. Hoe je, ik niet zo. Ik zou. kan niet, niet uh, begrijpen dat ze dat niet zouden steunen. Nee, het is boven een kroeg en het is ah, ook dus nog een Dus is dat, dat is dan wel een, een, een negatieve reactie. Heel erg. Dat vind ik ook heel jammer en ik zou het heel prettig vinden als ze een keer zouden kunnen komen praten met me. Dat ik ze ook op een andere invalshoek ja, kan laten Juist zien. om Dood. voorlichting te bieden. Ja. ja, maar de gemeente is doodsbang ja. om, om commerciële initiatieven te ondersteunen. Of ondernemers te ondersteunen. Ik ben, ik ben niet het, is, het is niet commercieel. Ja, maar kijk naar de discussie in de laatste raadsvergadering waar kinderdagverblijf en de kist- en strook... Ja. Aan toegekomen, krijg meteen de. Ja, dat is een commerciële onderneming, die, die wordt door angst de gemeente gespeeld. Ja, ja. Ja, ja. kan ja. ja. je niet begrijpen? Nee, juist niet. Oh, nee, nee, nee, nee. Er was ja. nee. meteen commentaar in de Raad oh, van Ja, de kus een ruitstrook wordt gefaciliteerd en dat is een commerciële onderneming en dit en dat. Ik heb echt geen geld. Dus wat ik nu moet doen, aan alle particulieren van Zandvoort een brief sturen. Maar je vult een ruimte van een ondernemer. Bij deze nodig je eigenlijk iemand uit van de gemeente om eens te komen kijken. Eigenlijk wel, ja. Ik heb gelukkig, ik heb de, onze wijkagent van het centrum, Henk, Henk Kommer. Die, die staat achter mijn idee, die vindt het helemaal top. Die is komen kijken, die zegt als ik wat kan doen, ik kom praten. Ja. En ik, wat ik ook wil doen, is een keer een ex-verslaafde uitnodigen. Ga zitten met die jongens, ga eens praten met ze. Want er ja. zijn een hoop kinderen die blowen hoor. In plaats van er van weg te lopen, stel ze er inderdaad aan bloot en ja. eh, draai het om inderdaad. Ja. Dat zo hartstikke goed voor Dan zien ze wat er kan gebeuren en dan hoor je die verhalen ook. En dat is, dat is volgens mij goed. Ja. Confronteren en erover praten. In discussie blijven met de ja, anders, anders gebeurt het gewoon. Ja. Ja. Gezien de tijd uh, moeten we dit, uh, ja. dit jammer genoeg afronden. Ja. Nou ja, uh, elke vrijdag van. Ja. Het is elke vrijdag vanaf 1 januari ja. 2011 ja. beginnen we. Elke vrijdag van 3 uur s middags tot 9 uur s avonds is er iemand. De eerste verdieping in to Be, die leuke dingen met de kinderen, en, de kinderen gaat doen. En de 12 tot 16-jarigen kunnen gewoon binnenlopen? Ze kunnen binnenlopen en de trap op gaan. Ah, Oké. Okay. Goed. Dank je wel. Dank u wel. Het ritme van ZFR via de kabel.